Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra en dit is het nieuws van NOS op 3. We werken steeds minder vanuit huis. Uit onderzoek blijkt dat drie op de vier mensen vlak voor de laatste lockdown deels of helemaal op kantoor aan de slag was. We zien dat 57% van de mensen volledig op locatie werkt en dat 18% deels op locatie werkt. En volgens mij is die 18% de mensen die ook grotendeels eigenlijk thuis hadden kunnen werken. Ook kunnen mensen volgens onderzoekers niet altijd goed afstand houden op het werk. En werden er minder mondkapjes gedragen op kantoren, scholen en in fabrieken. In Colombia zijn minstens 14 mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Het had zo hard geregend dat een deel van een berg naar beneden kwam. Een modderstroom, verwoesten meerdere huizen... en ook zijn tientallen mensen geëvacueerd toen een rivier overstroomde. De Universiteit van Californië betaalt ruim 200 miljoen euro aan 200 vrouwen... die zeggen dat ze door een gynaecoloog van de Unie zijn misbruikt. De vrouwen vinden dat de universiteit het seksueel misbruik... expres verborgen heeft gehouden. Inmiddels is de gynaecoloog ontslagen... Elf leerlingen van een school uit Leeuwarden volgen hun lessen al de hele week online vanuit een hotelkamer in Rome. Ze waren op schoolreis naar die stad en kregen vorige week, vlak voordat ze terug naar huis zouden gaan, corona. Vandaag moeten ze weer door de teststraat en als ze dan negatief zijn, vliegen ze meteen naar Nederland. Op de stranden tussen Bloemendaal en Noordwijk liggen plakkerige bolletjes olie. Waar het spul vandaan komt is niet duidelijk. Vrijwilligers zijn alle troepen aan het opruimen, maar het is geen makkelijk klusje. We waren gisteren surfen. Alles zat onder die muik. Het is uh, vies. Het lijkt nog een beetje op uh, kattenpoep, maar dan echt hele verse. Ja, het zit al in je baard. Ja, en we zijn net tien minuten bezig. De voer spoelen ook vogels aan die helemaal onder de olie zitten. Die worden naar een opvangplek gebracht, maar daar is het alweer erg druk vanwege de vogelgriep. Het weer, grijze dag. In het zuiden kan vanmiddag de zon even doorbreken. Het is een graad of elf. Morgen ietsje koeler, zeven graden. ZFM, verkeersupdate.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 Mensen die denken op zijn minst van wat is er nou weer allemaal aan de gang daar in dat, in dat hok van ZFM. Nou, dat zal ik je uitleggen. Normaal gesproken zat hier altijd op dit tijdstip een programma wat Goedemorgen Zandvoort heet. Maar zoals iedereen het al een beetje gelezen heeft, is Gert van Kuik ook niet meer onder ons. En ja, we zitten nog een beetje van te dubben van wat gaan we nou allemaal doen... Uh, wel is het dan op een gegeven moment uh, zo... dat je dan uh, dit soort tijdstippen kan gebruiken... om bijvoorbeeld weer mensen hier uh, wegwijs te maken uh, met het mengpaneel. Want de mensen die op de webcam daar... Hè, dat, dat, dat cameraantje wat daar boven hangt... die zien dat er uh, een mannetje uh, naast uh, mij staat. Een mannetje, mannetje man naast mij staat. En uh, deze jongeman uh, die ga ik uh, wegwijs maken... met uh, het een en ander over deze mengtafel die hier uh, staat. Dat is een beetje de bedoeling. Dus ik schuif eigenlijk... Als het waren net als op de donderdagavond tussen 6 en 7, gewoon over het non-stop gedeelte heen. En dit was het eerste. Uh, Abba Cap van Genesis. Zo dadelijk uh, gaat uh, minder, want uh, zo heet deze jongeman, die gaat hier af en toe uh, even een plaatje tussendoor instarten. En uh, ik uh, doe dan af en toe gewoon even mijn wafel eventjes open. Um, het is uh, zo van uh, ik krijg net een mededeling van uh, vanuit de gemeentewegen. Ja, ik zie je zitten. Uh, kun ik, uh, kan ik dan nog wat vertellen? Tuurlijk, want daar zijn we tenslotte voor. Want dus wij zijn een, een lokale omroep. Dus dat uh, gaan we dan ook uh, zeker doen. Maar niet nu. Uh, eerst even wat uh, dingen laten zien. Zie je het, uh, Meinert? Uh, Hoe ik een beetje... Uh, ja, ja, nut knikt. Uh, ja, dat is een beetje een, een halve sidekick uh, vandaag uh, voor mij. Dus, uh, maar goed, uh, uh, want hij kijkt uh, even over mijn schouder mee. Uh, Hoe ik uh, bijvoorbeeld uh, dingen gaat doen. Ehm... Um, dat is Walter Sans. Uh, die gaat uh, straks uh, wat, uh, wat vertellen over wat er allemaal op stapel staat binnen de gemeente. Dus het is een klein beetje uh, in, een, ja, in de stijl zoals uh, Gert van Kuik dat uh, normaal gesproken uh, deed op de woensdagmorgen. Maar goed, uh, helaas uh, kan dat even niet. Wanneer het dan wel kan, weet ik niet. Ik zit nu toevallig ter plekken hier te bedenken. Nou ja, misschien uh, moeten wij dat dan maar uh, gaan doen. Je weet het maar nooit. Uh, maar we hebben natuurlijk uh, muziek uh, heel veel en dat gaan we dan ook nu even laten. Horen. Uh, De Eurythmics en baby's coming back to me. ...heb ik me laten vertellen dat dit ergens uit de jaren tachtig stamt... ...en uh, zelfs uit de periode dat we een Olympische uh, schaatserijder op uh, deze wereld uh, mochten verwelkomen. Iemand die dus nu legendarisch is in Peking... ...want ja, als je uh, vijf keer uh, op vijf verschillende Spelen een gouden medaille haalt... Uh, ...dat bouwjaar, dan heb ik het over iedereen wust? 1986 was dit uh, ook een, een grote hit van uh, Madonna met Live to Tell. Uh, daarvoor hoorde je twee nummers. Uh, daar, dat we, waren bijvoorbeeld The Eurythmics met Baby It's Coming Back. En daarachter hoorde je The Bee Gees... Met uh, You Should Be Dancing kwam uit een uh, film zelfs. Uh, namelijk de uh, Saturday Night Viewer. We gaan zo dadelijk uh, proberen om half elf even Walter Sands uh, erbij uh, te halen. Uh, die mensen die uh, nu zitten te luisteren. Hey, uh, die aapkoper Koper die, uh, neemt het in één keer over. Ja, uh, het is eventjes... Uh, Eén keer, eenmalig, maar ik zit er hard over te denken om dat dan maar een vervolg te gaan geven. Want tenslotte waren we al bezig op die woensdagochtend om dan uh, dit soort dingen wat, uh, wat vaker te gaan doen. Beetje in de gedachte, zoals uh, gezegd, van uh, de redacteur van Goedemorgen Zandvoort... die vorige week is overleden, namelijk Gert van Kuik, want die is dat ooit begonnen... Uh, maar uh, zover is het nog niet. Uh, want uh, daar moeten we het nog uh, even binnen de burelen van deze omroepen te, maar eens over gaan hebben. Uh, we gaan verder met een uh, stuk uh, muziek. Hij was een voormalige Beatles. Uh, dit is uh, best wel een heel leuk nummer. Paul McCartney, Paul McCartney met Another Day. Another day.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 I'm the land. was dat ik uh, de voormalige programmaleider van deze omroep... hier uh, in de uitzending zou halen. Maar dat is nog steeds niet het geval. Dus ik weet niet wat hij aan het doen is, die Waltersand. Uh, het zal wel vast en zeker zijn dat de burgemeester naar zijn jasje loopt te trekken van... ja, ik moet je nog ergens voor hebben. Nou, dat zou zomaar kunnen. Uh, twee nummers achter elkaar, ook toevallig uit de jaren zeventig. Uh, Linda Ronstedt was als laatste met You're No Good. Daarvoor Paul McCartney met Another Day... Uh, het is uh, half elf en ik had uh, met hem afgesproken. Maar goed, dat. Kijk, kijk, de telefoon gaat, hè? dus uh, dit, dit is heel erg leuk. Uh, en dan ga ik hem uh, meteen, er meteen uh, bij halen. Want ja, kijk, uh, zo, snel, zo snel werkt dat natuurlijk. Hè? Uh, wat was je nou allemaal aan het doen, uh, Walter Zands? Goedemorgen. Ja, ja druk. Uh, ja, druk. <laughs> is, ik zit precies in een aankondiging. En, en, en uh, wie belt hè, Want ik hoor het gelijk uh, aan uh, de telefoontoon... Ja, het is de gemeentewoordvoerder van uh, Zandvoort, de heer Walter Zands. Goedemorgen. Goedemorgen. Zal ik ja, hoop uh, dat meteen de meteen uh, ja? ja, nou ja, goed. Ik, ik, ik, was ik wilde net een plaat in. Uh, Gooien. Maar goed, je was net op tijd in ieder geval. Ja. Normaal gesproken zit er gewoon non-stop. Want sinds het trieste nieuws rondom ja. Gert van Kuik... nou ja, ik heb het gezien ook vanuit de gemeentewegen... is daar wel wat over gezegd, heb ja. ik een beetje het idee. Ja. Is het nog een beetje zoeken van wat gaan we nou precies doen? Maar een van die onderdelen die in het woensdagmorgenprogramma zat... van Goedemorgen Zandvoort, dat is een andere editie, was jij... Ja, ja. Hey, uh, Gertie, die, die belde mij inderdaad uh, Klopt. Ja. Hij, hij uh, had inderdaad het idee om op woensdagochtend een soort uh, goede Zandvoort, Maar dan alleen maar nieuws te brengen ja. En hij zegt ja. van ja Walter wil je gewoon elke woensdag uh, even naar Tine inbellen ja. Om te vertellen waar de gemeente mee bezig is... en wat er allemaal op dit moment speelt. Ja, nou ja, goed. Dus, ja. Ik, ik ga niet beloven dat we volgende week dit, uh, dit weer doen. Maar uh, omdat uh, dit... Het kan, dit uh, het kan ook in andere programma's. Het kan ja, voor, nou, je weet me sowieso te vinden, Jaap. Ja, nou, ja, goed. Uh, ik zit er zelf over te denken... want ik zit normaal gesproken op de donderdagavond... die zandwoord draai door uh, live. Want dat, uh, dat schuif ik over het uh, normale gesproken uh, heen. Dus het zou ook uh, verplaatst kunnen worden naar dat uh, gedeelte. Dus dan uh, zou ik je ook... Ja, ik laat het aan jullie ook. Goed, maar uh, daar zijn, uh, het is nu hard op denken, dus niet denken meteen, oh het is uh, geregeld. Nee, zo werkt het niet, want ik uh, zit hier hard op uh, mee te denken. Uh, maar goed, uh, nu ik je toch aan die telefoon heb en uh, we in uh, de stijl van Gert van Kuik dit even voortzetten. Maar uh, wat, wat speelt er binnen de gemeente? Laten we daar maar meteen met de open deur uh, beginnen. Laat ik laat ik gewoon eens een paar uh, uh, leuke dingen, dingen melden. Dus inderdaad bijvoorbeeld, ik weet niet of mensen het gezien hebben op, uh, op Facebook, maar ja. uh, de burgemeester is gisteren bij de eerstgeborene Zandvoorten van het jaar geweest. Ja. Op, op 4 januari is uh, Filou van der Do Oort geboren. Ja. En uh, ja, dat, dat is de eerste die hier in, in Zandvoort geboren is. En uh, dat is de burgemeester, die gaat dan altijd even langs. Dat heeft hij vorig jaar ook gedaan. Ja. En uh, op, onze, op onze Facebook kun je daar een, een foto van zien. En die ook de kleine ik... Filou op de armen bij de, bij de vader. Ja, ik heb het gezien. Dus uh, ja. uh, uh, ik, ik, ik zou me afvragen, oefent die al vast, uh, voor zijn volgende functie? Wie weet. Dat <laughs> zou we kunnen natuurlijk. <laughs> Oppas. Eh, goed, ja. Uh, nou ja. Uh, uh, maar goed, uh, daar zal ik jou uh, vinden niet mee lastig vallen. Maar af en toe heb ik wel eens een beetje het idee dat hij ook een oppasser is, die David Molenburg. Maar goed, uh, laten we daar maar niet te veel overal uitweiden. Um, he, zijn er nog meer dingen die ja, het uh, ja. uh, waardig uh, zijn? Ja, er zijn, er zijn dingen die het waard zijn. Uh, eerst even de, de terrassen. Uh, vorige week is het... Uh, Vastgesteld het beleid om ook dit jaar weer, en dat is per 1 februari tot na de Formule 1, om de terrassen weer uit te breiden. Dus de terrassen, net als we in de coronatijd gedaan hebben. Dat, dat gaan we weer doen. Dus de terrassen die, die blijven lekker groot. En als er weer echt terras weer is, dan, dan kunnen we stoelen weer uitgebreid naar buiten. Heel goed. Dus dat, is, dat, is, dat is goed nieuws. Uh, uh. Ja, ik, voordat je verder gaat. Maar dan denk ik ook van. dan heeft dit soort dingen wel iets goeds opgeleverd uiteindelijk. Hè? Dat is verder wel. Ja. Ah. En er is natuurlijk nauw overleg ook met ondernemers over. En met de horeca. En, uh, nou, je weet het, uh, het afsluiten van de Haltestraat heeft daar dan ook weer mee te maken. Uh -huh. uh, dat is allemaal in goed overleg gegaan. Dus ja, door corona is dat natuurlijk in een soort van stroomstelling gekomen. Het uh is -huh. dus, uh, alleen maar goed. Ja. Ja. En meer? Kieslijsten zijn vastgesteld. Ja. Uh, afgelopen vrijdag zijn de kieslijsten vastgesteld. Dus mensen kunnen nu ook gewoon op de site en op onze media kunnen gewoon zien welke partij er allemaal meedoet. Uh, voor Zandvoort twee, uh, twee nieuwe partijen erbij. Uh, de Partij Zee en uh, Zandvoort, uh, of, Jongeren Zandvoort uh, doet ook mee. Dus uh, Jongeren Zandvoort is het, moet je moet wel goed zeggen. Ja. Um, en voor de rest, uh, de overige partijen doen, allemaal, uh, doen ook allemaal mee. Uh, dan, ja, uh, dat, dat zal niemand ontgaan zijn. Er ligt olie op het strand. Uh, ja, dat zijn niet nee. even voor alle duidelijkheid de oliebollen zoals uh, Harry uh, Fases die verkoopt op, uh, op het uh, Raadhuisplein. Dat zijn niet wordt... die oliebollen, maar het zijn andere oliebollen. Ik zag inderdaad al dat uh, de verschillende media het inderdaad hebben over... Het, land, het strand ligt vol met oliebollen. Mm. Ja, dat is rond oude nieuw is dat erg leuk. Maar, eh, dit, <laughs> ja. is, dit is echt iets eilanders. Het is heel vervelend, ook voor, voor dieren die, en honden en alles die op het strand lopen. Er is, er is olie aangespoeld. Vorige week al, toen werd er al een actie gedaan om het uh, op te ruimen. Mm. Uh, maar afgelopen uh, weekend na de storm uh, in het weekend is het, uh, is het uh, erger geworden. Mm. Dus meteen nog s'avonds al begonnen, um, een inspectie gedaan. Ja, dan heb je het met die hoeveelheden, hoeveel lichten dan, dit en dat. Uiteindelijk heeft, uh, hebben we met de Spanenlanden uh, overlegd... en uh, zijn we het zelf gaan opruimen. We willen gewoon een schoon strand. Mm. En dat uh, betekent dat Spanenlanden heel druk begonnen is... en heel spontaan melden zich allerlei vrijwilligers. Waaronder surfers en, en bezoekers. En, en, uh, mm. ja, kijk ook maar op de social media. Mensen geven zich massaal op om gewoon mee te helpen. En als je mee wil helpen, uh, je kunt gewoon naar het strand toe gaan... je ziet de mensen van Spanenlanden, meld je daar. En, uh, en je kunt aan de slag... Ja, Nou, dat, uh, dat, uh, dat, dat, dat lijkt mij heel nobel. Want uh, ja. we willen toch allemaal straks, als uh, het voorjaar er weer aankomt... dat we een beetje op een schoon strand uh, zitten, nou, toch? Dat is, dat is natuurlijk, want door de wind komt er, uh, gaat er een gegeven moment zand overheen... en dan komt het dus onder het zand te liggen. En dan uh, is het een verrassing als je dan helemaal ergens loopt... en dan uh, zit die olie nog niet onder. Dus we uh, ja, moeten gewoon heel snel goed opruimen. Om even in de dinsdagmorgen termen zand erover. Ja, Suzanne er ook. <laughs> ja, <laughs> um, uh, ja, ik denk dat we zo'n beetje er wel een beetje zijn. Of uh, heb ja, ik wat ik gemist? Wil, ik, wat ik even wilde wil, wil aankondigen. Uh, volgende week gemeenteraad. Uh -huh. uh, de laatste gemeenteraad met, met in deze samenstelling. Daarna beginnen natuurlijk echte, echte verkiezingszaken uh, uh -huh. allemaal. Ja. En dat, uh, nou ja, we hebben dinsdag de gemeenteraad met onder andere de cultuurnota en het bestemmingsplan Bentveld ook op de manege. Maar, ja, uh, uh, uh, ik, ja, want Bentveld, uh, er staat iemand uh, in opleiding uh, naast mij, die komt uit Bentveld en uh, de Naaldenhof uh, zegt mij heel veel. Hè? Ja, ik bedoel maar. Dus, uh, dus uh, het, er is heel wat om, uh, om te doen. Er is heel veel om te doen en uh, het is dat was ook een interessante, interessante raadsvergadering om, uh, om te volgen. En volgens mij, uh, net als vorige week, uh, zijn jullie volgens mij die vergadering ook weer uit. Uh, op... Uh, sowieso uh, op de televisie. Dat, dat ja. gebeurt al sinds uh, een paar maanden. Dit is geloof ja, ik al de, ja. de derde keer dan uh, als, we, ja. da, als we dat doen. Dus kanaal 40 mensen op Zingo. Ik weet niet hoe het ja. uh, bij KPN uh, uh, geregeld is, maar dat uh, weet ik dan wel. Ja, en uh, nou ja, aansluitend dan is het de gemeenteraad is voorbij. En dan gaan we meteen de verkiezingen in, want op donderdag is het... Uh, ...ondernemersdebat en hm. vrijdag is dan het jongerendebat. debat. Ja. Maar uh, mocht u volgende week weer bij je in de uitzending zijn... ...vertel ik het dan daar wel mee. Ja, ja uh, maar anders uh, schuiven we het uh, gewoon naar de donderdagavond. Komt ook goed. Dus dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat lijkt me wel. Want dan, uh, maar ik neem aan dat jij wel op de donderdagavond... ...ook uh, eventueel wel vijf minuten van, uh, van je duurde maar, uh, tijd uh, beschikbaar hebt... om dan. Je zegt het nou, ja. Ja, oké. Okay. Goed, uh, dat, uh, dat zeggende ga ik uh, weer uh, fijn uh, verder met uh, een stuk uh, muziek. En dat uh, is uh, deze van... Uh, even kijken. Ja, deze uh, van Peter Gabriel en In Your Eyes. It's all it's all. You better not- zijn er even vier op, op een rij uh, geweest. Uh, bijvoorbeeld Peter Gabriel, Sophie Ellis Baxter... heb je kunnen horen uh, met Murder on the Dancefloor... ABC, King Win Wilde Crown... en als laatste Shakatak en Down on the Street. Uh, we gaan op uh, naar het uh, nieuws van uh, 11 uur. En uh, dan uh, ga ik uh, nog eventjes uh, mijn duurt uh, wegwijs maken... hier op het, uh, het mengpaneel. Main, dus ik uh, schuif eigenlijk een beetje over deze zandwoord in de morgen. Uh, normaal gesproken was dit een beetje tijdslot... met een mooi uh, vak Technisch, uh, verhaal van Goedemorgen Zandvoort met alleen de nieuwsberichten. Maar goed, uh, wat nog uh, niet uh, uh, kan en wat geweest is... dat moeten we nog ergens intern oplossen. We gaan deze nog even doen en dat is uh, Grupo Sportivo. Tot aan het nieuws van 11 uur. En uh, ze kwamen uit Den Haag met een uh, bescheiden hit Hey Girl...